Een voorspoedige start. Maar nu eerst het NOS Nieuws van 6 uur. al gemoet met het NOS Journaal. De acht mannen die zijn opgepakt in een onderzoek naar groepsverkrachtingen in Den Bosch zijn vrijgelaten. Zes van hen zijn vandaag voorgeleid bij de rechtercommissaris. En die vindt dat er te weinig redenen zijn om hen langer vast te houden. Twee anderen werden vrijdag al vrijgelaten. Het OM gaat in beroep. Justitie wil dat ze blijven vastzitten... om te voorkomen dat de verdachten getuigen beïnvloeden. De acht werden vorige week opgepakt. Ze zijn tussen de 18 en 26 jaar. Regeringspartijen, VVD en D66 vinden het overdreven... om recreatief gebruik van lachgas te verbieden. Staatssecretaris Blokhuis kondigde het verbod vandaag aan. Volgens de VVD is het als schieten met een kanon op een mug... als lachgas onder de opiumwet komt te vallen... T66 vindt het realistischer om overlast door gebruikers van lachgas aan te pakken. Coalitiepartners CDA en ChristenUnie zijn juist blij met een verbod. Volgens de ChristenUnie zijn de gezondheidsrisico's groot... bij het inhaleren van lachgas en verdienen drugscriminelen en geld aan. Marco Kroon gaat in beroep tegen de veroordeling... voor het tonen van zijn geslachtsdeel en het uitdelen van een kopstoot aan een agent. Daarvoor legde de militaire rechtbank hem 100 uur taakstraf op... Kroon moet nu mogelijk zijn militaire Willemsorde inleveren en kan ontslagen worden door Defensie. De, de majoor zegt dat hij onschuldig is en is verbijsterd over de veroordeling. Ruim twee maanden nadat het dagelijkse bestuur uit Den Haag is gevallen is er weer een college. PvdA en CDA nemen de plek in van coalitiepartner Hart voor Den Haag Groep De Mos. Twee wethouders en een raadslid van die partij worden beschuldigd van corruptie. De politieke crisis was compleet toen ook burgemeester Krikke opstapte vanwege de uit de hand gelopen vreugdevuren in Scheveningen. Het weer vanavond klaart het op en wordt het droger. Morgen grotendeels droog en zonnige periode. In de loop van de dag wel lichte regen en opnieuw veel wind. Dan is het ongeveer 6 graden. Dit was het NMS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staat zo'n 60 kilometer file in de regio. Maar de meeste files leveren eigenlijk betrekkelijk weinig verdraging op. Op de A9 van Diemen naar Alkmaar wel 10 minuten op onthoud tussen Knoopend Holendrecht en Aalsmeer. En op de N200 Amsterdam Halfweg tussen de aansluiting met de A10 en Halfweg ook 10 minuten tijdverlies. En de rest van de files levert allemaal minder verdraging op. Tot zover de verkeersinformatie. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat.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 Weet waarvoor je geeft. ZFM Dit is Kerst met ZFM ZFM ...maandag. Ja, toch? In de nieuwjaartje gestoken anno 2019. Bij Hackney en Ride on the Rhythm. Ik zeg uh, goedenavond, 13 Ja, wel 13 over 6. Welkom hier op de maandagmiddagavond oh, slash avond. Jawel. We hebben ze weer uit de kast gehaald, hoor, de villas met, met uh, kerstmuziek. Ja. Heb je het al een beetje zin in de kerst? Lijf voor de maandag, inderdaad erop. dankjewel. En Jos Giske, lekkere muziek te doen. Net thuis en klinkt lekker. Ja, die mis ik eigenlijk wel een beetje, trouwens. Die lekker. Dat is uh, dik, uh, dik De Haag. Maar, uh, Dankjewel, Jos. Ja. Dan ben ik nog wel op Forum Verbijn. Zie, ik hier bij deze video. Natuurlijk in samenwerking met ZFM. De omroep voor Zandvoort en omstreken. Oh, er gaat wel wat gebeuren, jongens. Daar zandvoort. Ja, 1, 2, 3 mei vuren, denk ik. Voor een redelijke prijs. Ja, mag je best wel een, een berichtje sturen. Mag je misschien dat laten. Ja. Ja. Ik wil hem ook wel zien hoor, die verstappen daar. wat dus. te melden, wat leuks. Dansradio.n en, en normaal, dankjewel wel, Dan heb je op bepaalde platen dat je denkt van, oh ja, dat is leuk. Nou ja, Kom misschien zakken wel voorbij. First Choice, Alia en die SOS Band hier bij Dance Radio. Bijna file nieuws. Het gaat de goede kant op, gelukkig. Had ik het over Alia? Back and forth. Oh, je bent great. That doesn't stop. The, the soul of Amsterdam. I love it. I love the music. It's the holidays. I mean, I think we can afford to treat ourselves a little. Only on Dance Radio. Say, can you feel Let me see you go. Let me see what comes from Let me Let's see what comes You know, I'm gonna all to see thing to say. I didn't say it. Dance Radio said it. And it's only the beginning. Only the beginning. Dance Radio. 12.07, Dance Radio, samen met CFM in Zandvoort op de 106, And Love come Down natuurlijk. En dat had jij natuurlijk al lang herkend. Dat was van Evelyn Champagne King hier bij... Ja, zo is het Dat was uh, half jaar 80 en in 2012 geremies, inderdaad, door André Platten. En Sugar Hill, 1993, was een feestje in... Het was dat, op het Rembrandtsplein. Ja, inderdaad, de venue al daar. En was dat ook niet met... Jawel, zij was het. En er was de jongens van Counterpoint, High Freak FM, dat En er was een groepje, die kwam uit uh, de buurt van Capelle de IJssel, geloof ik. Dat heette. Ik weet je het opgezien? De formatie zei, die bracht toen een LP uit. Swinging is the way I like en natuurlijk ook deze. Used to be a lover. Dat allemaal hier op Dance Radio. Left me alone with a broken heart I thought she was real when she was playing a part What did I do wrong? I gotta know Why, baby doll, did you up and go From the love that I have for you See, now you're gone and I don't have a clue I used to be a lover and now I'm not Heart is all I got. Now what I want is an explanation. Why did you leave me in this situation? It's my loss, but be then again, again it's short. Cause when its rains, it pours. I guess it was for the love of another. And all I got to say is I used to be a lover. And you voor het grootste dansspectakel van Amsterdam. Counterpoint High Freak Fan Dance Party in Escape. 9 april aan met live Jessalyn Brown. En de beste dance stretch. Counterpoint High Freak Fan Dance Party. Vrijdag 9 april in Escape. ...ultieme dans Counterpoint High Fricket Dance Party. Koop je kaart op tijd bij Rhythm Import Single Team. Music in Pieter Koolbaan. MMC Admirat Rijverweg. Of Pico Records aan de Amsterdamse Poort. Gabriel, Escape, Rembrandt Fijn featuring Jocelyn Brown. And keep him there. Dat zei ik toch? Inderdaad. Over dat feestje met Jocelyn Brown. Ook met Azai and used to be all over here bij Dance Radio. Maakt het half zeven? Ik zeg goedenavond. Natuurlijk vanavond tussen zeven en negen. Niet te vergeten. De BBB Show met Benny Brown. Hier bij Dance Radio. Ja, een plaat afgelopen. Ik zat helemaal in mijn... Ik zat helemaal in mijn ik, zat in ik zat in Ooit gekregen? Een aantal jaar geleden. Goed, waar waren we? Maar uh, alles goed, beetje je voor de rest? Heb je, heb, ja, heb, ja, ik praat, ja, heb ik praat goed, er niet. Ja, ik, ik weet, weet niet. niet uh, met mij gaat het goed, prima. Uh, vorige week ging het, niet zo, ging het niet zo lekker. Dus ik denk, nou ja... Denk... Ja, maar goed, dat is buiten mijn schuld. Daar, ja. daar kan ik niks aan doen. Nee, daar kan jij zeker niks aan doen. Ik heb, ik heb al de baas een uh, bericht daarover gestuurd. Ja. En wat uh, heb zijn uh, feedback. Een, een repressijers? Niet? Nou, ja, nee, nee, nee. Ik ben niet van de repressijers. Ik uh, van een goed gesprek. Goed gesprek? Ja. Maar nou, dat gaat er binnenkort komen. Ja, maar ik ben er niet ja, bij. Een of andere een, vreedschuur. Ik heb hem ook... Uh, ik, ben ook dat ik, bij Luister, bij. ik ben er ook niet bij. Luister, ja, ik ben er ook niet bij. ik heb ook te ik moet, Ik moet, er, ik moet ook gewoon weer. ja. ja. Wij moeten gewoon werken. Ja, wij moeten werken. Ja, ja. Moet ergens vandaan komen. Hè? Wil je op vakantie? Hè? Ja, ik ah, dat bedoel. Ga ja. je dat al vertellen dat ik op vakantie ja. ga? Ga je vakantie? Ja. <laughs> ik ga ook 4 januari. Oh, lekker. 4 weken. Mama. <laughs> ik een dag of die 4 weken. Benny Brown. Live in de studio hier bij DMS Eerst in de remix. Loot vendors. And never too much here. Start my guiding like my love fantasy There's not a minute or a day or night that I don't love you You're at the top of my list cause I'm always thinking of you I still remember in the days when I was scared to touch you How I spent my day dreaming, planning hard to say I love you You must have known that I had feelings deep enough to swim in That's when you opened up your heart and you told me to come in Het was natuurlijk 1993. staat in de buurt. Jawel. Ben ik ben voor mijn vrienden van Amstelbier, alle karaoke-shows in Nederland. Iedere Amstelkroeg, jawel. Dan ik vaak de plaatje wel Aftershock. Hij zegt zoiets, wat is een keuplaat? Het is geen... Uh, ja, wat nou ja. Laat toch op, man. Lekker gewoon, joh. Gelukkig is, straks tussen ze en nemen. Lekker, hè? Lekker. Nou, ik, ben, ben, ik ben wel weer blij dat je er bent. Hoor. Ja, die twee weken. Ik weet niet wat het is, maar ik heb je toch gemist die twee weken. Ja, normaal ben ik hier altijd, weet je. En dan ben ik er gewoon een keer niet. En dan, uh, jij ook niet? Nou, dan vind ik een beetje Dat gaan we niet meer doen, Ben. Ai, gaan we niet bedoelen, doen? Ja, Ja, als je vakantie... Dus uh, Slave to the Vrijheid, heel Mason Tussle, The World of Fantasies. Was dat niet een uh, plaat van? Jawel, Whitney Houston, inderdaad. In de remix was hij vandaag. Black Girl en s Girl ook hier bij deze video. Ik zou zeggen, heel veel plezier vanavond. Natuurlijk, met, uh, met Benny Brown, de BBB Show. Dat was een beetje warm te worden. Eh? Met Black Sweet. Hm? en een fijne avond. We spreken elkaar. Ik zeg toeteloe, veel plezier, hoi! You've got your problem Baby, if got mine, let's just spend it all by